Jobboot met het NOS-journaal. Het noodfonds ESM heeft een nieuw verzoek van Athene gekregen voor financiële steun. Details over de nieuwe hulpaanvraag zijn niet bekendgemaakt. Het verzoek wordt na verwachting vanmiddag besproken door de eurogroep. Gisteren bleek dat Griekenland tot en met morgen de tijd heeft om met gedetailleerde voorstellen te komen om de schuldencrisis op te lossen. Zondag is er een beslissende EU-top over Griekenland. De Griekse premier Tsipras heeft vanochtend een toespraak gehouden in het Europees parlement in Straatsburg. Volgens hem heeft Griekenland een enorme inspanning gedaan om zich aan te passen aan de eisen van de schuldeisers. Maar hij zei dat het Griekse volk is uitgeput en dat dat tot uitdrukking is gekomen in het nee van afgelopen zondag. We willen een akkoord, maar wel een akkoord waarbij licht is aan het einde van de tunnel. Al dus de Griekse premier. Zanger en cabaretier Sietse Dolstra is overleden. Hij werd in de jaren 70 bekend met het lied Ze hebben je niet meer nodig. Dolstra had ook een eigen cabaretprogramma, schreef teksten voor radio en televisie... en speelde onder meer mee in de shows van Robert Paul. In 1980 won hij een zilveren harp. Sietse Dolstra was 69 jaar. Duitse patriots in Turkije zijn mogelijk gehackt. Volgens een Duits tijdschrift voor ambtenaren is het raketafweersysteem bij de Syrische grens getroffen door een cyberaanval. Hierdoor zouden de patriots onverklaarbare opdrachten hebben uitgevoerd. Het is onduidelijk hoe lang de cyberaanval duurde en wat de gevolgen precies waren. Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie noemt een cyberaanval hoogst onwaarschijnlijk. Het Nederlandse Fonds voor de Film maakt zich zorgen over nieuwe regels voor acterende kinderen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil onder meer het aantal draaidagen dat kinderen mogen maken beperken. Volgens het Filmfonds wordt het daardoor vrijwel onmogelijk om kinderfilms en series te maken. Ook producenten hebben een negatief advies gegeven aan het ministerie over het aanpassen van de regels.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 In de Randstad viel dus op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 4. A20 naar Hoek van Holland voor het Kleinpolderplein 5. En de A27 Breda-Utrecht voor de brug bij Gorkum 5 kilometer. Die staat even open. Aan de andere kant levert dat 2 kilometer viel op. Tot zover de verkeersinformatie.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 like <laughs> Ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. Ja, en hon heette Anna, Anna, het Hoon. deze je up ja, wil berätta voor je ja, en Bot. Ja, en Bot. Hon Anna. Zie maar. Bon.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 De kanaal is nu balans. trof dat ik had zo veel. Maar Anna schreef en zei: 'Ja heb geen bott.' Ik ben een heel, heel, heel mooie kerk, die nu helaas heel vreemd voor mij. Maar er is niemand die hoeft verklaras. Want in mijn ogen is altijd een de andere Breng je op in onze kanonnen. Ik wil berichten voor je dat je folk Som alltid Alles som hier En die ervoor zorgt dat het uit je Kan slor op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 To be flawless I'm <laughs> just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 is for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect you lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition cause when we be out, girl is pulling me out, you wouldn't believe how we wow shit out turn it till it's burned out, turn it till it's turned out. out, act up from northwest east side everybody, everybody, everybody let's get, get into it, it. Yeah. get stomping, get started, started. get it started. started, get, it started. get it started, let's get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 Running, running, run runnin'. you can go much faster another baby's down can be so cheap hey